1 Uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch. Zometeen met Major Ad Peters van de Marische Die betrokken is bij Frontex. Dat is de club die de Europese grenzen bij Griekenland bewaakt. En waar ook Nederlanders aan mee gaan doen. Nu het NOS-journaal. Hier is Dorant Megens. Goedemiddag. Mali blij met komst Nederlandse militairen. Protesten in Thailand steeds groter. De premier wil aanblijven. En VNO en CW voor man niet onder de indruk van lagere rating. Bewolkt en van tijd tot tijd regen vanmiddag. Aan zee waait het hard en later zelfs stormachtig. 7 tot 10 graden is het. In de namiddag trekt die regen weer weg. Wordt wel snel gevolgd door wat buien vanaf de Noordzee. Soms met hagel. Morgen nog een enkele bui en soms zon. De wind neemt af. Zondag is het bewolkt, is er wat motregen. En na het weekend wordt het kouder kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de kredietstatus van Nederland dus met één treedje verlaagd. Van de hoogste AAA, triple E naar AA+. Belangrijkste reden voor de afwaardering is het gebrek aan economische groei. Door de lage groei is het moeilijker om de staatsschuld weg te werken en het begrotingstekort binnen de perken te houden. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt de verlaging jammer, maar tegelijkertijd ook een aanmoediging om op de ingeslagen weg verder te gaan. Teleurstellend. Uh, tegelijkertijd behoren we nog steeds tot de best financierbare landen ter wereld. Uh, het echte tot de absolute top. Het uh, is nu een klein gaatje ten opzichte van Finland en Duitsland. en We moeten dus zorgen dat we dat snel weer dichten. Zo beschouw ik ook uh, dit bericht vandaag als een aanmoediging... om uh, een aantal hervormingen versneld snel door te voeren... zodat de economische groei in Nederland uh, krachtiger wordt. Werkgeversvoorman Bernard Wientjes van VNO-NCW is er wel van geschrokken... maar niet uit het veld geslagen. Ik ben er wel van geschrokken, dus het zat eraan te komen. We zijn nog steeds gelukkig erg hoog in de, in de rangorde van landen. Ik heb ook begrepen dat de eerste reacties op de rentemarkt meevallen. Omdat het eigenlijk al ingecalculeerd was. Maar het is wel een teken aan de wand. De belangrijkste reden is gebrek aan economische groei. Dat zal de eerste drive moeten zijn om weer een AAA-status te krijgen. Dat betekent exporteren, dat betekent gematigde loonkosten... en dat betekent daarna weer een groei van de economie. Wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven van zo'n afwaardering? Wat ik nu begrepen heb... dat de eerste ontwikkeling op de rentemarkt nog geen zorgen waren. In principe is het natuurlijk zo... hoe hogere waardering, hoe lagere rente. Dus als de waardering omlaag gaat... betaal je ook als bedrijfsleven een hogere rente. Laten we hopen dat het deze keer meevalt. Het bedrijfsleven moet die economie aan gaan jagen, hè? Ja, de enige die kan zorgen... Voor economische groei is het bedrijfsleven. De overheid moet de voorwaarden daarvoor scheppen. Het bedrijfsleven moet het doen. Het bedrijfsleven moet ondernemen. Het moet naar het buitenland gaan. Vorige week zijn we met een grote delegatie in Azië geweest. En creëert dan nieuwe welvaart. Gaat dat lukken? Ik ben heel optimistisch. We komen er Nederland altijd doorheen. En als altijd opgewekte voorzitter Wientjes... van werkgeversorganisatie VNO-NCW... tegen een onkelopgewekte verslaggever Arjan Noorlander. De lagere kredietstatus laat de financiële markten onberoerd. De rente die Nederland betaalt voor tienjarige staatsleningen... staat nagenoeg onveranderd op iets meer dan 2 procent. Prenatal gaat het veiligheidsakkoord voor Bangladesh ondertekenen. Het akkoord moet ertoe leiden dat fabrieken in het land veiliger worden. Minister Ploemen viel deze week Prenatal, Vibra en Coolcat aan... omdat ze het akkoord nog niet hadden ondertekend...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 behind me went into the compound of the Royal Thai Army headquarters and held a rally inside they drove uh, one of their mobile stages in uh, they had speeches uh, they had a whole it was almost a festive feel, feeling there ja groot gevoel van een festival met een podium en speeches al dus die verslaggever het leger stond erbij maar greep niet in net als bij protesten eerder deze week something we've seen all of the last week here in Bangkok uh, the demonstrators going into government de Thaise premier jingluk shinawatra noemt de situatie gespannen maar ze wil nog niet ingrijpen this situation is very sensitive it doesn't mean that government just like back off let the policemen follow the step by step for the first step the negotiation but if the negotiation is not success so will we move step by step Voorlopig in op onderhandelen met de demonstranten. We werken stap voor stap, zei ze. Nieuwe verkiezingen ziet ze niet zitten. Het is maar de vraag of de demonstranten daar tevreden mee zullen zijn. Al dus de Thaise premier, Yingluck, China-Watra. Na twee uur verlieten de demonstranten het legerterrein. Dit is het NOS-journaal. Het doorald meegens.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 De Tweede Kamer houdt vandaag een hoorzitting over de militaire missie... die het kabinet naar Mali wil sturen. Deskundigen en vakbonden geven daar hun visie op de kansen en de risico's. Slaggever Wilke Boom, wat valt er tot nu toe op? In elk geval dat er sprake is van grote waardering van de regering in Mali... voor de bereidheid van het kabinet om die missie daar naartoe te sturen. Het gaat om een kleine 400 man met onder andere commando's... die daar in het gevaarlijke noorden van Mali inlichtingen moeten gaan verzamelen... voor de VN-vredesmissie. Afgezand Mamounou Toure van de ambassade in Brussel... die bedankte vanochtend de Kamerleden uitvoerig voor het kabinetsplan... om die troepen naar Mali te willen sturen. We hope that your country will still continue to help Mali. We have, we need to secure the northern region. We need uh, military soldiers still in Mali. Ja, de waardering voor het uh, kabinetsvoornemen, dus. En niet alleen de regering die werd geprezen. Maar ook uh, Bert Koenders. De oud-minister uit het uh, laatste kabinet van premier Balkenende. die nu leider is van de VN-vredesmissie in Mali. En die werd door, uh, door de afgezanten uit Brussel in het bijzonder in het zonnetje gezet. Ik moet u bedanken voor het geven. zulke kind of mensen, zulke kind of uh, leden. To een wereld. Want hij is nu in a... Uh, in the international administration bet condes thank you for that ja yeah. En, en uh, was iedereen nou zo positief over de missie als deze man? Nee, dat niet. Uh, bijvoorbeeld de oorlogscorrespondent uh, Arnold Karskens... Die was, er, die was er vanochtend ook. En hij noemde het een, een onbegonnen zaak... om die vredesmissie daar in de woestijn te gaan uitvoeren. Maar de meeste andere deskundigen die zien tot nu toe wel mogelijkheden... om daar stabiliteit te brengen. Want dat is de taak die de VN vredesmissie heeft. Um, ze waarschuwen er wel voor dat er misschien niet alleen... gevechtshelikopters mee moeten met de Nederlandse commando's... maar ook transporthelikopters, bijvoorbeeld om, als dat zich voordoet, uh, gewonden snel te kunnen afvoeren. Want iedereen zegt ook, het is geen missie zonder risico's. De hoorzitting die duurt overigens nog tot uh, laat in de middag. En de informatie die er allemaal uitkomt... die gebruiken de verschillende fracties om uiteindelijk hun oordeel te formuleren... of die missie wel of niet moet gaan naar Mali. En wanneer wordt daar een uh, knoop over doorgehaald? Uh, voor de kerstvakantie. Okay. Dankjewel, horen we later vandaag nog meer over. De maatregelen waarbij de kinderopvang wordt gescreend... zijn een succes, dat schrijft minister Ascher aan de Tweede Kamer. Naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak... worden medewerkers in de kinderopvang en hun naasten... sinds maart van dit jaar gescreend. Elke maand komen er ongeveer tien meldingen binnen. Bij de meeste daarvan gaat het om geweld... en af en toe ook om een mogelijke zedenovertreding. De meeste signalen gaan over huisgenoten van gastouders. De overheid gaat het systeem nu verder uitbreiden met een register. Daarin moeten alle kinderopvangmedewerkers worden opgenomen.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 Uh, ...uiteraard niet, uh, niet hun concurrentiepositie altijd kunnen prijsgeven. Hmm. Maar op zichzelf dat deze onderhandelingen plaatsvinden... Nou, ...dat er dus gewoon iets uh, gedaan wordt aan de, aan de zeer hoge kosten... ...die daarmee gepaard gaan, dat juichen wij ze erg toe. Dat zei Bert Boer van het CVZ een uur geleden in onze uitzending.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 Een valse start voor schaatsster Annette Gerritsen... vanochtend bij de wereldbekerwedstrijd in Kazachstan. Ze werd gedisqualificeerd op de 500 meter... omdat ze twee keer te vroeg weg was. En dat na anderhalf jaar afwezigheid... vanwege blessureleed en vormverlies. Dan verloopt haar terugkeer in het wereldbekercircuit... dus niet zoals Gerritsen had gehoopt. Tja, zo wil je niet beginnen. Hoe kan dat nou? Ja, ik stond die eerste gewoon al niet goed, de eerste start. En uh, ik ging een beetje weg en toen bij die tweede... Ja, ik weet niet zo Volgens mij stond ik, had ik geen één moment dat ik stilstond Dus hij schoot ook niet en hij wachtte super lang. Ja, het is gewoon mijn eigen schuld. Ik moet gewoon stilstaan. Ik weet dons goed hoe dat moet. En uh ja, deed ik niet.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 Maar morgen, ik heb geluk nog twee races. Ja, altijd blijven lachen. Annette Gerritsen in de B-groep reed ze. Ook Stefan Groothuis kwam vanochtend al in actie in de B-divisie. Er werd tweede op de 1500 meter. Joey Mantia uit de USA won. De 5000 meter voor vrouwen werd een Nederlands feestje in de B-groep. De eerste vier plaatsen waren voor Nederlandse schaatsters. Carlijn Achterreekte was de snelste. En zojuist zijn de wedstrijden in de A-groep gestart. En die zijn te volgen via de livestream op nos.nl. John Bakker nu bij de ANWB met verkeersinformatie, John. Met files op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij Dordrecht Centrum, 2 kilometer. En na een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Nieuwekerk aan de IJssel, 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. 13 over 1 is het. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Nog één keer de hoofdpunten. Mali is blij met de komst van Nederlandse militairen. De protesten in Thailand zijn steeds groter... maar de premier wil voorlopig aan blijven. En VNO en CW voor man is niet onder de indruk van de lagere rating. Dit is Radio 1. NCRV -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met Major Ad Peters van de Marsjourcé. Hij is betrokken bij Frontex, de club die de Europese grenzen bij Griekenland onder meer bewaakt en daar gaan ook Nederlanders aan meedoen. De afronding van een weekje in de praktijk, er moeten meer vakdocenten bewegingsonderwijs komen op de basisscholen. Want die zien meer dan iemand die daar niet in geschoold is. Zowel aan de kinderen in de les als aan de mensen daarbuiten. Uh, dat sommigen dan ineens een aantal dingen rechts doen en ook wel eens links. En dat wel met het links uh, voetig zijn, maar met de handen bijvoorbeeld rechts zijn. Ideaal voorbeeld voor is dus de, de, de tweeling, uh, de Frank en Ronald de Boer. Frank is helemaal links, schrijf rechts. Maar Ronald is uiterst rechts, maar schrijft links. Dan om half twee, standpunt NL. Een stelling, een maximumvergoeding voor kankermedicijnen is een slecht idee. Dat is uh, de stelling, u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. De zorg voor kankerpatiënten dreigt onbetaalbaar te worden. Kosten van medicijnen zijn de afgelopen jaren fors gestegen tot 383 miljoen euro... Niet alleen zijn nieuwe medicijnen erg duur... het aantal kankerpatiënten stijgt bovendien ook nog altijd fors. Vandaar dus die stelling: Maximum vergoeding voor kankermedicijnen is een slecht idee. Bent u het eens of oneens? SMS staat na 7070, 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. www.stand.nl is de website. En u mag ook twitteren eens of oneens. Doe dat dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Zondag vertrekt een delegatie Nederlandse Marcheussees naar Griekenland... om de Europese grenzen te bewaken tegen illegalen. Die missie wordt gecoördineerd vanuit de Europese organisatie Frontex. Wat gaan ze daar nou precies doen in Griekenland? Bij mij te gast is Major Ad Peters van de Marcheussees. Net terug uit Warschau, trouwens. Waar hij namens Nederland coördinator is bij Frontex. Dag meneer Peters, hartelijk welkom. Goedemiddag. Um, hoeveel mensen worden er nu naar Griekenland gestuurd? Er worden nu uh, een bemanning van een kustwachtvliegtuig plus drie waarnemers. En die zijn specifiek van de Margeussee... want de bemanning van het luchtvaartvliegtuig... is natuurlijk van uh, combinatie van het keuvelachtcentrum. Ja. Ja. Hoeveel zijn dat er in totaal? In totaal zijn het er zeven. Zeven. Zeven Nederlanders die dus mee gaan doen aan die, uh, aan die uh, missie. En, en dus niet alleen Margeussee's, dus dat zei ik in het begin fout. Um, wat gaan zij daar doen? Ze gaan, zoals u inderdaad al zei, uh, helpen... bij de coördinatie van de grensbewaking, uh, in dit geval in Griekenland... Uh, de margele levert daar uh, al langer een bijdrage bij. Het is onder de vlag van Frontex. Frontex als EU-agentschap coördineert deze activiteit. Verantwoordelijkheid blijft altijd nog bij het land. Dus in dit geval Griekenland. Wat zij doen is puur uh, observatie. Surveilleren in een toegewezen gebied. Daarbij communiceren zij dan met een uh, ingericht internationaal communicatiecentrum... wat in Athene zit. En zij nemen waar en waarna vervolgens de Griekse autoriteiten stappen ondernemen... om dus inderdaad uh, de concrete acties te ondernemen. Want die kunnen zeggen van, uh, we hebben nu een ploeg nodig... die daar en daar eens even gaat kijken wat er aan de hand ja, is. zij gaan dus uh, gewoon controleren op open water... van waar komen de scheepjes aan met mogelijke vluchtelingen. Want het klinkt zo heftig, de grens bewaken, maar daar gaat het om. Het gaat echt, Illegale om, het gaat echt om de grens bewaken. Het is natuurlijk een, een overgrote stroom van migranten... die uit een bepaald gebied komen. Dat is allemaal gebaseerd op uh, risicoanalyses die Europees breed gemaakt worden. Alle lidstaten leveren informatie aan van hoe loopt het, wat is er. En Frontex heeft dan uh, een unit analyse waarop ze kunnen zien van nou dit is de dreiging voor Europa. Ja, want, want Griekenland zelf kan dat allemaal niet aan? Het is meer een combinatie van. Het is, het is natuurlijk een verhoogde stroom nu. En het is natuurlijk niet een Grieks probleem, maar het is natuurlijk een EU probleem. Want alle illegale... Mogelijk illegaal, je moet eigenlijk meer spreken over migranten. De migranten die aankomen, komen weliswaar aan in Europa... maar gaan vervolgens toch door naar de overige EU-landen. En daardoor vindt ook Nederland, en in dit geval dan de Marge Zee... als uitvoerder voor grensbewaking samen met de Zeehavenpolitie Rotterdam... Um, het van belang dat je dus een gedeelde uh, samenwerking... De buitengrenzen bewaakt no, van Europa. Het is uh, letterlijk Fort Europa bewaken ook. Ja, ja daar, komt het, daar neer. komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Dan nog even naar het werk wat zij daar doen. Want u zegt uh, eigenlijk: zitten zij daar op een basis, patrouilleren wel geregeld. en, en ze kunnen dus op basis van Griekse uh, aanwijzingen. ook ergens daadwerkelijk naartoe gestuurd worden. Ja, het is een uh, vaste, van tevoren aangewezen uitvalbasis. En dat is gewoon een militair vliegveld waar je natuurlijk gewoon vandaan uh, gevlogen kan worden. maar in een uh, toegewezen gebied. En dat toegewezen gebied is dan inderdaad uh, ten zuidoosten van Kreta. Uh, van daar vliegen zij, want je moet het ook zo zien... dat de, het, het gebied van de Middellandse Zee is verdeeld in stroken. Je hebt natuurlijk te maken met territoriale wateren. Dus het ene gedeelte is Griekenland, maar het andere gedeelte is bijvoorbeeld Italië, wat ja. aangrenst. Ja. Ook daar gaan operaties uh, gaan. Ik wou net zeggen, want daar gebeurt ook het een en ander. Precies, dus... ja, zeker in het centraal Middellandse Zeegebied. Ook daar levert de een, uh, een bijdrage, alleen nog niet op dit moment... Want het gaat een heel jaar door, al die bijdragers aan. Um, maar dat sluit wel op elkaar aan. Want daarnaast heeft Europa, met name dan nu de, een aantal landen nog niet allemaal... hebben een systeem Eurosur, wat er dus voor ontwikkeld is... omdat alle landen tegelijkertijd een real intelligence picture hebben... om te zien, van, nou, wat speelt er, wat komt er op Europa af? Want het is echt een nadruk van, het is een gedeelte zorg. Mm. Want datgene wat vanuit uh, Egypte op de route komt, gaat via Creta... maar gaat door naar de zuidkust van uh, Italië. Oh. Dat systeem wat u net zei, hoe, dat, dat is gewoon met satellieten of zoiets? Ja, hoofdzakelijk satellieten. En dus inderdaad... Uh, zo, daar worden we weer door in de gaten gehouden. Dan word je daar weer door in de gaten ah, gehouden. Maar ja, ja. ja, dat is natuurlijk wel uh, afgestemd op. Ja. Het, het gaat natuurlijk om uh, grenstoezicht en grensbewaking. Maar dan kan je dus echt zien, uh, laten we zeggen, nieuwe uh, routes die zij uh, hanteren bijvoorbeeld. Of... Ja, het is echt een scope van. Het is natuurlijk ook slim omgaan met. Want je kunt natuurlijk wel zeggen van ik leg een paar vergatten in de Middellandse Zee die gaan controleren, maar dat is hartstikke duur. Je kunt ook zeggen, slim omgaan met techniek, van ik kan van tevoren al zien van een bootje aankomen dan gericht gaan optreden. Ja. Dat vroeg me nog af, hè. die Nederlanders die nu meedoen gaan, die zeven, hebben die ook daadwerkelijk die, contact met die, uh, met die illegale? Nee, die hebben in dit geval geen contact. Die surveilleren eigenlijk alleen ja. maar patrouilleren. In dit geval is het alleen maar surveilleren. Kijk, we hebben natuurlijk wel een Nederlandse inzet als marge zee... om uh, bijvoorbeeld die brieven te leveren. Dan ga je dus inderdaad naar de locatie van de grens. Uh, en dan sta je ook aan de grens. Maar dan ook interview je migranten op dat moment. Ja. Dit is een probleemgebied, zou je kunnen zeggen. Nou, u noemde eigenlijk al Italië. Daar hebben we hebben natuurlijk allemaal die vreselijke beelden gezien. van Die boten allemaal daar. En daar gaat ook wat gebeuren. Ja, zeker in de naleving daarvan ook. Uh, natuurlijk de bekende ramp Lampedusa, hartstikke erg... Um, daar is een Taskforce Mediterranean opgericht op EU-niveau. Uh, Ook onder de vlag van Frontex. Nog niet. Dat is nu een, een hoge vlag eigenlijk. Want het gaat dan uh, besproken worden binnen de taskforce, wat voorgelegd wordt dan weer aan alle ministers. Want dan komt er gewoon de, de raad bijeen. Um, maar dan zal inderdaad Frontex aangekozen uh, worden als uitvoerende organisatie. Want Frontex is natuurlijk gewoon een van de agentschappen ja. die de operationele capaciteit heeft om dit te coördineren. En dan zouden daar ook Nederlanders weer bij... Uh, en dan zouden er ze zeker weer Nederlanders uh, aan deelnemen. Want, want met z'n allen leveren we dat dan. Uh, en u zit dan in Warschau uh, namens Nederland dat te coördineren? Nou, niet helemaal. Ik zit bij het hoofdkwartier van de marge in Den Haag. En ik adviseer en stem af met alle ketenparties uh, voor Nederland... wat de inzet is namens Nederland binnen Frontex. De commandant van de Koninklijke Marge Zee die zit als coördinator... en beslissende autoriteit namens Nederland aan tafel in Warschau... En ik ondersteun en adviseer dan uh, met name dan vanuit de ketenpartners. Want ook de dienst terugkeer en vertrek, de Zeehavenpolitie, de IND, uh, het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zijn allemaal betrokken ja. uh, bij de Nederlandse inzet onder de vlag van Frontex. Ja. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Bijvoorbeeld in dit geval de Grieken die, uh, die trekken aan de bel. En zeggen van nou: uh, het loopt ons hier over de schoenen, er moet, iets, moet hier iets gebeuren. Dan wordt die beslissing genomen. En We zitten dan... al daar een beetje daarvoor. Je hebt, wat ik al zei, vanuit de risicoanalyses die natuurlijk gemaakt worden. heb je natuurlijk al dag, dagelijks inzicht in wat er gaat gebeuren dan worden er al jaarlijks worden er al bepaalde acties gepland. Dat noemen we joint operations. En die gaan door heel Europa. Want ook daaraan levert de marktjes een bijdrage. Het gaat ook bijvoorbeeld bij de oversteek vanuit Afrika... vanuit Marokko naar Spanje. Het gaat ook op de grote luchthavens. Het gaat ook in de Balkanlanden. Uh, maar dan in zo'n geval, als er dan een grote stroom is... dat dan Italië in dit geval en Griekenland natuurlijk hun vinger opsteken... Ja. van nu hebben we even wat extra steun nodig... of de operaties die er al lopen moeten verlengd worden... of geïntensiveerd worden... En dan komt er een uitvraag vanuit Frontex naar de lidstaten... van dit hebben we nodig, lever. Ja, en dan kijkt u uh, in, in, de, in, de, in de planning van wat kunnen wij leveren, ja. hoeveel mensen... Want je moet ook zo zien, uh, sowieso is voor Europa is al geregeld... dat er een systeem van grensbewakers, het is geen korps, zo mag ik het niet noemen... maar alle lidstaten leveren nu al standaard ongeveer 2000 man grensbewakers... standaard aan Frontex. Kijk Die dus in alle operaties het hele jaar door. Uh, uh, uitgevoerd worden. Ja. En niet alleen personeel, maar ook materieel. Ja. Zo zijn er uh, vijf helikopters beschikbaar. Er zijn, uh, dat moet natuurlijk moet ook wel, want anders zou je uh, mo uh, moeten ja, sorry, we kunnen nu even niks doen, want het rooster laat het niet toe, we hebben even Precies. geen mensen. Nee, er moeten sowieso reserves ah, ja. zijn. En daarnaast heeft Frontex de mogelijkheid, dan kan de directeur Frontex, kan een zogenaamd Rapid Team opnoemen, waar landen zich al verplicht hebben, Nederland heeft zich verplicht dat wij, als Marge in dit geval, minimaal 15 mensen direct kunnen leveren en dat moet dan binnen twee keer 24 uur uh, aangeleverd worden aan Frontex. Kijk aan. Uh, Frontex is dus een Europese organisatie. Nou ja, u, u, u leest ook wel eens een krant, denk ik, uh, er is veel kritiek op Europa. Uh, hoe gaat het binnen die organisatie? Wordt er een beetje goed samengewerkt? Ja, het vleugelwoord is natuurlijk sowieso al dat Frontex geen executieve mogelijkheid heeft. Het is natuurlijk een coördinatie. Ja. En de grensbewakingsverantwoordelijkheid blijft steeds bij de lidstaten. En wat je dus heel duidelijk ziet, is dat de lidstaten met elkaar zien van dit is een Europees probleem. En dat is het grote voordeel. Het is niet zo dat Italië of Griekenland alleen moet blijven staan. Want datgene wat binnenkomt aan de buitengrenzen... zien we uiteindelijk toch in de andere landen... Ja. doordat je natuurlijk een secondary movement hebt. Want het gaat door ja. naar de overleiding. Maar goed, even na dat, dat moment dat u zegt... van op een gegeven moment komt er zo'n verzoek... en dan wordt dat allemaal... Nou ja, natuurlijk, het gaat allemaal via allerlei lagen... dan mm. komt er uiteindelijk een verzoek. Is het dan zo dat alle landen ruimhartig meewerken? Of is er altijd eentje die zegt... nou, bij ons komt het nou even net niet Er uit. zit een, een, een, een, een hoge mate van harmonie in. Toch wel? Ja. Iedereen doet meer je mee. Natuurlijk, Uiteraard heb je natuurlijk nationale belangen. Uh, een, een land wat wat, wat minder grensbewakers heeft... of een, minder uh, georganiseerd is in zijn grensbewaking heeft wat meer moeite om te leveren. Maar de verdeelsleutel, want eigenlijk die 2000 man... daar zit een soort, het is niet vastgelegd... maar daar zie je wel een verdeelsleutel in komen... dat het per land ongeveer 65 grenswachters zijn. Ja, en dat geldt eigenlijk en voor ieder land. En dat levert ook elk land. Van noord naar zuid, ja. van oost naar west, ja. maakt niet uit. En natuurlijk zitten verschillen in, in hoeveelheden, dat mag duidelijk zijn. Aan de andere kant is het ook Frontex die dus weer voor de toewijzing bepaalt. Want als je dus even als voorbeeld neemt... als wij als Nederland een schip zouden leveren... en ze kunnen een schip krijgen vanuit uh, Spanje... Ja. dan is het goedkoper ja. om dat schip dan op te laten stomen in de Middellandse Zee... dan een schip dat je helemaal ja. vanuit uh, boven Europa laat komen. Het klinkt eigenlijk heel logisch, maar wij Nederlanders zijn toch wel heel goed hierin. Je bent wel trots op onze mensen, toch? Ja, zonder meer. Nee, het is natuurlijk een gedachtegoed. Uh, je wilt natuurlijk binnen Europa speel je natuurlijk een belangrijke plaats. Uh, de Marge heeft nou eenmaal samen met de CH-Volitie die grensbewaking in Nederland. En Nederland is onderdeel van Europa. Ja. En dat moet je gewoon realiseren dat je die gedachten wel uit moet dragen. En wat wij kennen en herkennen kunnen we leren aan onze collega's. En andersom. Ja. Bent u alleen maar achter het bureau aan het coördineren? Of, of bent u ook wel eens echt ter plekke daar? Om, uh... Ja, ook ter plekke Want uiteraard moet je weten wat, uh, wat ja. speelt. Um, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar december... een zogenaamde field visit gemaakt naar Griekenland. Om dus echt met de mensen ja. op locatie te spreken. Van, wat zie je nu daadwerkelijk? Wat wij achter dat groene tafeltje vinden? Ja. Beleven jullie dat ook daadwerkelijk? Komt onze boodschap aan? Komt, komt de dat boodschap aan overeen? bij? Komt goed over. En ja, dan komt goed over. <laughs> Natuurlijk heb je altijd... Uh, Zaken als van. Uh, je moet de rechtspositie goed regelen. Je vraagt toch aan onze mannen en vrouwen om toch maar even een, uh, een periode in een vreemde omstandigheid ja, te gaan werken. Ja. Want eigenlijk zeggen we heel simpel: je doet je grensbewaking. Dus vandaag sta je in de balie aan een doorlaatpost in Nederland. En morgen zeggen we: je doet jezelfde werk. Maar dan doe je dat maar bij oost bij Griekenland. Dus ook dat soort dingen moeten goed geregeld worden. Dank voor het gesprek en succes met alles wat u doet, Major Ad Peters. Over de nieuwe Europese grensbewakingsmissie van Frontex, dus in Griekenland. 1 december gaat die beginnen. In de praktijk: de lunchverslaggever op werkbezoek. Het gaat al de hele week over gymles, want staatssecretaris Dekker wil meer vakdocenten bewegingsonderwijs op de basisschool. En waar kunnen we de week mooier afsluiten dan bij zo'n vakdocent in de gymzaal? Jannes Hilberts geeft les op een school voor speciaal onderwijs in Emmen. De Tourmalijn heet die school. Want in plaats van gewoon spelletjes doen, is juist de vakdocent erin getraind om goed naar de kinderen en hun bewegen te kijken. Zijn de nummers 1 klaar? Ja. Topper, let op! 3, 2... Ja. Dit had ik vroeger niet op school hoor. Nee, gelukkig nu wel. Alle voorzieningen heb ik in deze gym zelf. En als ik moet een beetje achter zitten. Ja, tempo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kijk jij als vakdocent gerichter naar een kind? Ja, ik, ik kijk op een gegeven moment wat de kinderen zijn, of ze rechts of links... want dat heeft natuurlijk ook te maken met hun uh, focusrijdeontwikkeling. Kijk, of ze links of rechts ja, zijn. Of links of rechts maar dat ze ook over de hele linie rechts dan wel links zijn. Maar ook tussen de samenwerking, tussen de rechterkant en de linkerkant, die heb je niet op beweging. Want wat zie je dan bijvoorbeeld in de praktijk af en toe gebeuren? Uh, dat sommigen ineens het aantal dingen rechts doen en ook wel eens links. En dat wel met het links uh, voetig zijn, maar met de handen bijvoorbeeld rechts ja. zijn... Een voorbeelden voorbeeld is de tweeling, uh, de Frank en Ronald de Boer. Frank is helemaal links, schrijft rechts. Maar Ronald is uiterst rechts, maar schrijft links. Dus, dat met, ja, dat viel, valt je dan op, omdat je met die kinderen beweegt. Ik heb jarenlang motorische en verzorgd met kinderen... die dus ja, problemen hebben bewegen. Ja, daar ga je specifieker op letten. Ja, en bij deze kinderen, ja, je hebt gezien... Hele goede bewegers, maar ook wat zwakkere bewegers. Of minder goede bewegers, zoals we dat dan noemen. Voor de helderheid, denk je echt dat jij je als factorcent daarin onderscheidt van iemand die nee, normaal gesproken gewoon les geeft en dan het gym erbij? Nee, dat denk ik wel. Ja, waar ja, gaat hij weer? Mijn naam is Kees Klaassen, directeur van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding. Maar de overkoepelende organisatie voor gymleraren, even kort door de bol. Nou, als je, als je goed kijkt, dan sinds 2001 is er een wetswijziging gekomen... om bevoegde leraren voor de klas te kijken. En dan kijk je na 15 jaar naar het resultaat. En dan vind ik het met name, dat vind ik schokkend... en met name vind ik het triest voor al die kinderen. Dat is ongeveer, denk ik, de helft van alle basisschoolkinderen... die krijgen onvoldoende uh, bewegingsonderwijs. Dat is de helft. Dat is ongeveer drie kwart miljoen kinderen... Dan komt er een staatssecretaris, genaamd Dekker, met mooie voornemens. Namelijk meer vakdocenten uh, in de lessen. Is dat de oplossing? Ik vind de voornemens prima. Maar ik had eigenlijk ook verwacht dat er met maatregelen zou komen. Dan zou ik tegen hem willen zeggen van... geen tijd meer om te treuselen op dit moment. Ik ga dit wettelijk regelen dat er minimaal twee uur moet komen... met een echte gymleraar eventueel in een mix met een, een vakspecialist. Vijf voor twaalf? Jazeker. Uh, nou misschien één minuut voor twaalf of bijna over twaalf. En tot... Het volgende onderdeel begint al niet meer, tot de volgende week Doei. Hoe lang zit je al in het vak? Ik, eh, ik heb net twee jaar terug mijn 25-jarige jubileum gehad Kijk, van harte, wat is het mooie aan jouw vak? Mooi is dat je kinderen met een heel klein beetje hulp gigantisch kunt zien stralen en soms hoeft het niet eens op te bewegen, maar het kan gewoon ook iets sociaal-emotioneel. als er iets wat ze nooit kunnen en wel ineens lukt. Of dat ze nu merken van, hé, hey, nu gaat het goed. En dat kon ik niet. En van, dat zijn van die hele kleine dingen. Ja, wat ik het uh, mooiste van vind. En dan maakt me dagen goed. Het is absoluut geen straf om hierin te werken. Ik vind het geweldig. Ik, uh, ja, goed. Dus. Het grijp je ook echt aan als je dat vertelt? Ja, ja ik, uh, ik leef voor mijn vak. Heb je geen passie? Kut schudden. Jannes Hilberts was dat mooi. De staatssecretaris heeft overigens nog geen concrete plannen. Hij gaat de komende tijd in gesprek met het veld, zoals dat dan zo mooi heet. En voor de zomer van 2014 informeert hij dan de Tweede Kamer. Volgende week leven we mee met verslaggever Ingrid Koning. Onze lieve collega van kantoor die gaat namelijk naar Zweden emigreren. En uh, volgende week horen we dus in de praktijk uh, de uitzoekerij. Wat daar allemaal bij komt kijken. In de praktijk dus volgende week in dit theater. Zometeen is er al stand.nl. De stelling dan, een maximumvergoeding van kankermedicijnen is een slecht idee.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 De maatregelen waarbij de kinderopvang wordt gescreend... zijn een succes, schrijft minister Ascher. Naar aanleiding van de Amsterdamse Zedenzaak... worden medewerkers in de kinderopvang en hun naasten sinds maart gescreend. Maandelijks komen er zo'n 10 meldingen binnen. Bij de meeste meldingen gaat het om geweld... en af en toe ook om een mogelijke zedenovertreding. De Marge heeft op Schiphol zeven verdachten aangehouden... voor cocaïnesmokkel. De verdachten komen uit België, Duitsland en Nederland... Drie mannen waren net aangekomen met een vlucht uit Zuid-Amerika. De andere vier verdachten waren waarschijnlijk op Schiphol... om de drugs op te halen. En de FNV roept staatssecretaris Van Rijn op... om alle thuiszorg onder te brengen bij de gemeenten. In het regeerakkoord is dat ook al afgesproken... maar begin deze maand besloot de staatssecretaris... de persoonlijke verzorging, zoals het wassen en aankleden... toch uit te laten voeren door de zorgverzekeringen. De FNV wil dat er maar één aanspreekpunt is voor de thuiszorg. En dat zijn de hoofdpunten. Ah, WB Verkeersinformatie, Jon Bakker. Met files na aanrijdingen op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... bij Nieuwekerk aan de IJssel, 6 kilometer. Daar zijn twee rijstroken afgesloten. Verkeer richting Utrecht vanuit Rotterdam kan beter omrijden... via Dordrecht naar Gorkum, over de A16, de A15 en de A27. En op de A27, maar dan vanuit Breda naar Gorkum... tussen Hank en Werkendam, 3 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRW. Stand.nl. Jurgen van den Berg. De zorg aan kankerpatiënten wordt onbetaalbaar. Medicijnen zijn steeds duurder en het aantal mensen dat ze nodig heeft stijgt. En dat kan zo niet doorgaan, zeggen deskundigen. En zij pleiten voor een prijsplafond. Buitensporig dure medicijnen zouden door de overheid uit het basispakket moeten worden gehaald, vinden ze. Maar minister Schippers, die erover gaat, die zie dat niet zitten. Nou ja, daarvoor hebben we een ziektekostenverzekering die we met z'n allen betalen. Die hebben we wat mij betreft niet voor de grippine. Die hebben we voor hele dure behandelingen die we zelf nooit zouden kunnen opbrengen. Uh, dus ik vind het heel belangrijk dat die medische vooruitgang ook toegankelijk is voor die mensen die heel ziek zijn en een kleine portemonnee hebben. Is een prijsplafond een goede manier om de kosten van de zorg onder controle te krijgen of is het financiële plaatje onbelangrijk uh, als het gaat om de waarde van het leven? Ik praat erover met Jan Schellens. Hij is internist in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... en bovendien ook hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Meneer Schellens, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. U mag alleen maar ja of nee zeggen daarop. Hier komen ze. De politiek is verantwoordelijk voor het uit hand gelopen zorgkosten. Mee eens. Medicijnfabrikanten kunnen best wel wat inleveren. Mee eens. Alleen rijke mensen krijgen straks nog een goede kankerbehandeling. Zeer mee oneens. En dan de stelling, en uh, we roepen iedereen op om daarop te reageren. Een maximumvergoeding voor kankermedicijnen is een slecht idee. Als u het uh, daarmee eens bent, of mee oneens, dat maakt natuurlijk ook. SMS dat dan naar 7070, 70, dat kost 50 cent. Gratis bellen, ook een optie, 0800-1101, dus 0800-1101. De website is er, www.stand.nl. U kunt ook twitteren, eens of oneens. Doe het dan met hekje standpunt. Meneer Schellens, eens of oneens op die stelling? Nou, de stelling zegt dat er een maximum prijs per patiënt zou kunnen worden vergoed. En daar ben ik het in opzet natuurlijk mee oneens. Maar als je praat over de... Bepaling van de kostprijs van het geneesmiddel voor alle patiënten in Nederland, dan ben ik het ermee eens dat je daar bepaalde prijsafspraken uh, voor maakt. Dus een maximumvergoeding voor kankermedicijnen is een slecht idee. Dat is de, uh, de stelling die wij uh, hebben bedacht. Daarvan zegt u dan dat ik het uh, oneens ben. Ja, u, u vindt eigenlijk een maximumvergoeding voor die kankermedicijnen uh, vindt u best een goed verhaal, maar dan wel in de algemeenheid en niet uh, per persoon. Het mag er nooit toe leiden dat je een soort persoonlijk budget krijgt voor de individuele patiënt, waar je zijn of haar zorg uit zou moeten betalen. Dat vind ik een heel slecht idee. En ik vind dat je de verantwoordelijkheid ook niet bij de individuele patiënt moet leggen. En ik vind dat je die verantwoordelijkheid ook niet bij de individuele dokter moet leggen. Um, maar dat je wel op landelijk niveau, of liever nog uh, op Europees niveau afspraken zou moeten maken met de farmaceutische producenten van geneesmiddelen om tot um, reële vergoedingen voor. Uh, kankermedicijnen, maar ook voor andere medicijnen te komen. Maar zijn die uh, vergoedingen nu niet reëel dan? Nou, er zijn natuurlijk toch wel uh, diverse geneesmiddelen die in mijn ogen een redelijk buitensporige uh, uh, prijs hebben. En waarbij je voor sommige geneesmiddelen, denk bijvoorbeeld aan een middel wat gebruikt wordt bij de behandeling van uitgezaaide uh, huidkanker, melanoom. Alleen al per patiënt ruim 80.000 euro kwijt bent om het uh, toe te dienen. Dus dat is alleen maar de kosten van het geneesmiddel. Ja. Dus dat vind ik wel heel erg veel. Dat kan best wel wat uh, naar beneden, die prijs, vindt u? Nou, je moet daar natuurlijk wel tegenover stellen dat de ontwikkel kosten voor een farmaceutisch bedrijf soms ook wel heel erg hoog zijn. Um, het zou denk ik wel helpen om inzicht te krijgen... in wat nou precies de ontwikkelkosten zijn geweest. Aan de hand waarvan je um, kunt vaststellen, mede kunt vaststellen... of de vergoeding die zij ervoor vragen, of die, of die reëel is. En daar heb je op dit moment uh, ja, eigenlijk geen inzicht in. Maar, um, het is natuurlijk zo, als je zo'n plafond in zou stellen... tenminste, dat is de gedachte er een beetje achter... dat die producenten wel zullen zeggen... nou oké, okay, dan gaan we die prijzen wel wat naar beneden uh, stel, bijstellen. Klopt dat? Ik denk dat wanneer je uh, dit centraal Europees zou regelen... dus voor het hele grote gebied van de Europese gemeenschap... Uh, dat je dus een hele sterke onderhandelingspositie hebt... om met farmaceutische bedrijven tot uh, prijsafspraken te komen... wat een geneesmiddel mag kosten. Maar we hebben vanmorgen even gebeld met wat, wat politici ook... en uh, de woordvoerder van de vandaag, Koezoen, die zegt... een Europese maximumprijs is prima, maar voordat het zover is... zijn we misschien wel tien jaar verder... Ja, u hebt wel de juiste persoon uh, gebeld, de representant van de politiek. Want dit kun je niet anders dan op dat niveau regelen. Ik vind dus dat je Europees met elkaar afspraken moet maken. Maar dan moet je op de eerste plaats de verantwoordelijkheid nemen, toch, als uh, politici. Uh, dat dit dus op bij jou op het bordje ligt. En ik ben ervan overtuigd dat als je dat zou doen... Zo is het ook gegaan voor de registratie van geneesmiddelen. We hebben dus één centrale uh, Europese registratieautoriteit. Die zit in Londen, de EMA. Maar diverse landen dragen daar inhoudelijk aan bij. En dat systeem dat werkt eigenlijk uitstekend. En als je dan een registratie krijgt voor een bepaald geneesmiddel... dan mag de fabrikant dat in de hele Europese uh, gemeenschap op ja. de markt brengen. Dus waarom zou je dat voor de vergoedingen niet kunnen regelen ja. op deze manier? Maar goed, hij zegt er wel bij uh, uh, dat het, uh, uh, dat het wel heel lang gaat duren dan. Uh, nu onderhandelen de ziekenhuizen met de fabrikant over geneesmiddelen. Kunnen die dan in lage prijzen afdwingen? Nou, voor de zogenaamde dure geneesmiddelen... onderhandelen ziekenhuizen niet met de uh, individuele uh, fabrik uh, fabrikanten. Um, die stellen een prijs. Um, en er is een Nederlandse systeem waarbij uiteindelijk die prijs... Uh, de prijs is waar ieder, ieder ziekenhuis het voor kan afnemen. Maar ja, je kunt wel aankloppen bij de farmaceutische industrie... als individueel ziekenhuis. Maar ik denk dat dat een kansloze uh, actie wordt. Hmm. Uh, we hebben ook de Vereniging van Ziekenhuizen gebeld. Die zeggen ook, hè, de prijzen in de farma-industrie zijn erg hoog. De minister zou vaak een rol moeten spelen... Als het gaat om de inkoop van dure geneesmiddelen... We willen we voorkomen dat er pijnlijke pakketmaatregelen genomen moeten worden. Ik denk dat er een heel goed voorbeeld is in het buitenland... met name in Engeland, waarbij er een commissie is die heet NICE. En die, heeft, uh, die hanteert een bepaald plafond. En wanneer je uh, uh, over de therapeutische waarde hebt... Uh, en de zogenaamde doelmatigheid... dus wat je als patiënt echt voor waarde hebt aan de behandeling... Uh, ja, daar kun je dus afspraken maken wat dat mag kosten in de, in de samenleving. Dat zou je in uh, andere landen, waaronder Nederland, uh, ook goed kunnen invoeren. Maar ik ben er echt heel sterk voor dat je dat Europees regelt. Want dan kun je over het hele grote gebied... van van de Europese gemeenschap een, een, een goede vertegenwoordiging hebben... in de onderhandeling met de industrie. Maar werkt het in Engeland? Ik bedoel, zijn ze er daar tevreden over hoe, hoe het daar gaat? Ik denk gemiddeld gesproken wel. Er is natuurlijk wel wat discussie over... als er bepaalde geneesmiddelen net boven dat plafond uitstijgen... en dus dan niet beschikbaar komen in de standaardzorg van de, de NHS, zoals het heet. Dus de basisvergoeding voor de, de Engelse patiënt. Maar dat zijn relatief weinig geneesmiddelen. En je kunt je natuurlijk ook afvragen... waarom zijn die geneesmiddelen dan zo verschrikkelijk duur... ten opzichte van de waarde die je er als patiënt voor terugkrijgt. Mm. Want dat is natuurlijk dan altijd de vraag... Hè? Waar, waar bepaal je dan waar dat plafond komt te liggen? Ja, dat is natuurlijk um, lastig. Um, je hebt daar natuurlijk wel vergelijkingsmateriaal voor. Uh, je zou kunnen vergelijken wat prijzen van geneesmiddelen mogen zijn... ten opzichte van andere behandelingen die je bereid bent als samenleving uh, te vergoeden. Er wordt heel vaak gekeken naar bijvoorbeeld kosten van nierdialyse voor een jaar... of een, uh, kosten voor een niertransplantatie of een harttransplantatie of, of, of andere behandelingen van chronische ziekten. En je hebt natuurlijk wel uh, allerlei vergelijkingsmateriaal waar je toch voor jezelf... Een zekere standaard uit zou kunnen, kunnen afleiden. Maar dat is natuurlijk iets wat je, waar, je, waar je niet zomaar even een, een, een getal bij kunt noemen. Daar zijn natuurlijk ook heel veel experts voor nodig, denk ik, uit het veld mm -hmm. om daarover te adviseren. Ja, want waar mensen bang natuurlijk voor zijn, is. Uh, ja, je, je bent ziek uh, en je wilt de beste medicijnen, maar dat je dan die niet kan krijgen omdat ze niet worden vergoed. Ik denk dus dat je dat erg moet voorkomen. Ik denk dat wanneer mensen in het veld... deskundigen, maar ook patiënten met elkaar vinden... dat er een bepaald geneesmiddel van waarde is... voor de individuele patiënt... dan zou dat ter beschikking moeten komen. Waar het om gaat is even... wat is daar dan de reële vergoeding voor... naar de farmaceutische fabrikant toe. En waar ik voor pleit is dat je dus op Europees niveau... daar afspraken over maakt. Maar dat moet uiteraard niet ten koste gaan... van het beschikbaar maken van dat medicijn. Ja, want, want bedoel... Je zit, toen ik dit ook vanochtend las, dan ga je toch ook even voor jezelf denken. van ja, Wat vind ik hier nou eigenlijk van? Uh, het moet toch ook niet zo zijn inderdaad dat, dat je straks krijgt van... nou, dat is een bepaald plafond. Dus mensen die zelf dan nog wat geld in hun oude sok hebben zitten... die kunnen dan wel een bepaalde behandeling krijgen. En andere mensen misschien niet. Dat moeten we toch niet hebben, lijkt me. Nee, dat ben ik volledig met u eens. We hebben een heel erg goed solidariteitsprincipe in Nederland. Dat zal ongetwijfeld ook gelden in andere Europese landen. Nou, dat is een buitengewoon kostbaar goed. Het kan niet zo zijn dat de, de, alleen maar de dure geneesmiddelen betaald kunnen worden door mensen die dat ook zelf kunnen betalen. En dat je dus die verantwoordelijkheid dan toch bij de individuele patiënt legt. Dat zou ik een hele slechte zaak vinden. Hmm. Maar ook, ook want ik bedoel, die, die, die kwestie is natuurlijk een tijdje teruggekomen geweest bij die, uh, die brief van de huisartsenvereniging van. Uh, wanneer, wanneer ga je nog verder met behandelen en, en wanneer niet? Dat, dat is een, een, een, uh, en toen ging het dus niet over de kosten, werd er steeds nadrukkelijk bij gezegd. Uh, maar dat, dat, dat, op dat vlak zit je hier ook een beetje natuurlijk. Ja, ik vind het uh, onafhankelijk of het geneesmiddel duur is, vind ik dat je bij iedere individuele patiënt, en dat is je verantwoordelijkheid als zorgverlener natuurlijk, moet beoordelen. Uh, en dat is, kan niet anders dan ook uh, natuurlijk in samenspraak met de patiënt. Of een bepaalde behandeling uh, van nut is voor de wat langere termijn. En die, termijn kan soms kort zijn, zeker als je bij ernstige ziektes uh, dat, dat moet beoordelen, zoals bijvoorbeeld uh, uitgezaaide kanker. Maar ik vind dat je dus bij iedere behandeling die je instelt, uh, de vraag moet stellen: uh, is dat echt een, een, heeft die behandeling een meerwaarde voor de patiënt? Maar nogmaals, dat is echt volledig onafhankelijk van wat die behandeling kost. Ja. En dat kan ook per patiënt verschillen. waarbij bij de ene ja. nog allerlei uh, mogelijkheden zijn, zou het bij de andere misschien helemaal niet meer werken. Um, ja, ik denk dat de, de, of een geneesmiddel een gunstig effect uh, zal hebben. Dat wordt uh, onder meer bepaald door de algemene conditie van de patiënt. Iemand die echt in een hele ernstige uh, ja, ziekte-situatie is... Uh, waarbij je verwacht dat, dat het leven nog maar heel erg kort zal zijn. Weken, tot wie weet een klein aantal maanden. Die patiënt heeft in de regel minder kans op een gunstig effect... dan de patiënt die met een vergelijkbare ziekte nog in een veel betere conditie is. Ja. Minister Schippers heeft gereageerd vanmorgen. vanmorgen die zei, uh, die nieuwe medicijnen zijn misschien wel erg duur... maar ze zijn ook veel effectiever. En ze zegt, ja, daar hangt nou helemaal een prijskaartje aan. Of heeft zij het mis? In algemene lijn heeft zij dat goed. En ik vind ook dat je nieuwe medicijnen... Uh, die een gunstig effect hebben uh, voor de patiënt... dat je die uh, moet vergoeden uh, als land... Um, maar er zijn ook een heleboel dure geneesmiddelen bij die uh, ja, soms maar heel weinig um, toevoegen um, aan de therapeutische waarde voor de patiënt. En daar kun je echt uh, bij afvragen van nou wil ik er dat aan uitgeven. Ja En Schipper zei ook nog, als je uh, heel goed kan bepalen welk geneesmiddel bij wie werkt, dan kan je ook heel specifiek dat toedienen. En dat scheelt ook weer in de kosten. Ja, ik ben er helemaal voor dat we die therapie met een heel mooi woord individualiseren. Dus echt gericht uh, geven op basis van bepaalde kenmerken van de ziekte van de patiënt. Daar zijn natuurlijk grote ontwikkelingen op dat gebied. En ik denk dat het enorm zou helpen als we dat de vergoedingsstructuur ook beter zouden regelen. Dat je dus testen vergoedt uh, op basis waarvan je kunt vaststellen of een patiënt wel of niet kans maakt op te reageren. Dat is echt een gebied wat uh, nog veel verder ontwikkeld moet worden. En het zou erg fijn zijn als daar ook een betere kostenstructuur voor komt. Iemand op onze site zegt zulke medicijnen moeten niet door multindex. Worden ontwikkeld, maar door wetenschappelijke laboratoria in dienst van de overheden. Zo kan democratisch worden bepaald welke medicijnen moeten worden ontwikkeld, waarnaar moet worden gezocht en hoeveel ervoor moet worden betaald. Goed idee. Geen goed idee. De stelling is heel sympathiek. Maar ik denk dat het niet werkt in de handen van de overheid. Ik denk dat je dit moet overlaten aan de farmaceutische industrie. Die zijn daar veel beter in. Dat je hen helpt bij het maken van keuzes. Zoals dat wordt gesuggereerd in de stelling. Ja, dat zou ik graag willen onderschrijven. Ja. En dan nog even de woordvoerder van de SP, Leijten. Die zegt, uh, er gaat zoveel geld om in deze sector. Fabrikanten verdienen veel geld. Artsen verdienen veel geld. Ze kunnen makkelijk pleiten voor zo'n plafond. Want zelf worden ze niet getroffen. Ja, dat, dat, daar ben ik het niet mee eens. Um, kijk, wanneer word je getroffen door een plafond, wanneer je patiënt bent... en of je nou dokter bent of geen dokter bent... en of je naar veel of weinig verdient, uh, zeker als je kanker hebt... dat, dat treft iedereen even hard. Ja, nou ja, goed, ik denk dat zij ook zich zorgen maakt over... Uh, of dan inderdaad de, de dokter die misschien iets meer in die oude sok heeft zitten... het wel kan betalen en, en iemand die gewoon aan een lopende band werkt niet. Ik vind als de, de, de stelling is van... wij moeten het solidariteitsprincipe volhouden... ja, volmondig wil ik dat graag ondersteunen. Ja. Dat moet echt onafhankelijk zijn van je, van je uh, financiële mogelijkheden. Meneer Schellens, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik kom zometeen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Hij is internist bij het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis... en hoogleraar uh, bij de Universiteit van Utrecht. Stelling een maximumvergoeding voor kankermedicijnen... is een slecht idee. Ruim 600, bijna 700 mensen hebben gestemd. 68% is het eens met die stelling. 32% is het... Oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Met Marja Sternberg uit Redekerk. Ik vind het heel erg dat ze met die medicijnen stoppen. Kijk, de omgeving van ons in Nederland is zo slecht geworden. Ik zit dan aan de Randstad, dus vlak onder de rook van Rotterdam. En ze knoeien met ons voedsel, en dat is ook al lang bekend. En als je dan nog het uh, fijnstof omhoog trekt, percentagegewijs... Mm. Wij zitten lang langs Rijkswegen en Industrieterreinen. En als je dan ook nog oud bent, nou dan moet je maar weg. Dus ja. ik zeg alleen maar, alleen het geld regeert. Ja. Het is nog niet zover trouwens hoor, want u praat al alsof het aan de orde is. Het is een plan voorlopig. Um, Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg maar. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Ik ben het wel eens dat er een bepaald plafond komt en de opmerking die ik daarbij wil plaatsen is... ...en politie, de politiek moet besluiten hoeveel wij bereid zijn als maatschappij uit te geven aan vergoedingen. En we moeten die beslissing niet laten in, bij de dokter in de, in de behandelkamer met de patiënt. Die dokter komt in een onmogelijke positie, die wil natuurlijk het beste voor zijn patiënten. Maar als de kosten uit de hand lopen, dan is het vaak dat de politiek zijn verantwoordelijkheid neemt... en gaat kijken wat er maatschappelijk verantwoord is... wat wij uitgeven aan kosten voor deze medicijnen. Dat geeft zekerheid voor de burgers... dat geeft zekerheid voor de arts en voor de uh, patiënt. En ik denk dat wij er allemaal bij getrapt hebben. Op die manier kunnen we de zaak betaalbaar houden. Toch een opmerking. Mensen met veel geld... die zullen altijd wegen vinden... om toch aan hun, wat dat betreft, trek, medische trek te komen. Ja. Dat kunnen wij met betrouwen kunnen wij dat niet voorkomen. Daar moeten we ons ook niet op blind schagen. We nee. moeten ervoor zorgen dat inderdaad alle behandelingen... die noodzakelijk zijn, betaald blijven. En ik denk dat die discussie... die hebben we nog steeds niet maatschappelijk bij elkaar gevoerd... wat daarvoor de bedragen zijn die we ervoor over hebben. Ja, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Bert Faber uit Lonsmeer. Uh, ik vind dat er een uh, maximum... Uh, uh, ...vergoeding moet uh, zijn voor kankermedicijnen. Hallo? Ja, ja, ik, ik dacht er komt nog iets achteraan. Ja, en, en... Ja, ja, nee, een maximumvergoeding. Ja. Ik, ik heb het in de nabije omgeving meegemaakt... Uh, ...dat de medicijnen uh, voor vele tienduizenden euro's uh, medicijnen waren er in huis... ...ook niet, uh, niet hebben gewerkt. En uh, toen, toen de patiënt overleden was, werden de medicijnen die werden vernietigd. Dus... Uh, ik vind, willen we de, de, de, de, de, de ziektekosten in de hand houden, ja, dan moet je hier een maximum aan stellen. En wie dan veel geld heeft, veel geld voor over heeft. Want als je er veel geld in steekt, heb je ook geen garantie dat je, dat je het overleeft hoor. Uh, nee, dank u wel. Stout.nl, uh, ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik wil alleen maar zeggen dat ik ontzettend blij ben dat het veld zelf uh, het initiatief neemt om de kosten enigszins te beheersen. Want het is een ontzettend grote collectieve kostenpost. En ik hoop alleen maar dat de politieke partijen het niet uh, zo amanderen in het publieke debat... dat het onuitvoerbaar of onlogisch of oneerlijk wordt... No. En... Maar, maar, maar even in de hele discussie, waar staat u dan? Is het een goed idee, zo'n maximumvergoeding? vergoeding? Nou, ik hoorde eerder op radio 1 dat het anders uit de hand gaat lopen. Dat de ziekenhuizen tegen knopen gaan aanlopen als het zo doorgetrokken wordt, er extra wordt. Dus het zal wel iets aan moeten gedaan worden. En wie kan dat nou beter beoordelen dan de mensen die ervoor gestudeerd hebben... en die ook de etnopnieke pookretest gesporen hebben? Zodat we altijd de garantie hebben dat ze ons helpen? Zo nou veel ja, mogelijk. nee dat niet maar wie zijn er beter toe in staat ik denk dat een arts beter kan beoordelen hoe hij met de kosten van medicijnen om moet gaan als hij daar inzicht in heeft tenminste dan een politicus want ja. die je weet ook niet waar die op moet bezuinigen. En dan wordt het een beetje botsebel dan wellicht. Ja. Toch uh, zeggen de artsen van ja, de politiek moet natuurlijk wel het voortouw nemen. Nou, ik vind het ik vind prettig dat het initiatief bij het veld ligt. En uh, ik, zou het, ik zou het ook prettig vinden als het initiatief bij het, bij het veld bleef. Dat het, dat het politiek wel amendeert, maar dat het initiatief bij het veld blijft. En als je de, de medicijnen die teruggeleverd worden... kan je het trouwens gewoon tegen kostprijs dan verrekenen. Want daar hoeft de, de R&D hoeft daar niet van betaald te worden. Dus je kan ongebruikte medicijnen gewoon tegen ja. kosten en distributiekosten ja. en productiekosten verrekenen. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag met Ronald. Hallo uit Rotterdam. Ja, als ik, uh, als ik uh, een arts heb die dus met een calculator aan de hand gekregen van Rutte gaat uitrekenen... of iemand of ik nog, een, uh, of ik nog behandeld kan gaan worden... dan vind ik het een beetje een uh, hele slechte zaak uh, aan het worden hier in Nederland. En het erger is, ik, ik bedoel... Als u, als u dan als de afstand besluit, wij zullen u niet behandelen... want u bent dan eigenlijk dan te duur... Dan vind ik ook dat ik dat via, als compensatie moet hebben uit recht op euthanasie. Want ja, dan wil ik er een eind aan maken, want ik word niet meer behandeld. Ik ben te duur om te behandeld te worden. Dus als de politiek dit gaat regelen, dan moet ik hem ook regelen dat euthanasie vrijgelaten wordt. Want we, hebben, we zeggen net dat het te duur gaat worden. Mm. Dus ja, met meer mensen die euthanasie plegen, wordt het goedkoper. Ja, ja, het is wel een beetje cru, maar ik snap wel wat je bedoelt. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Van Jan Kooistra. Dag meneer Koistra. Goedendag. Um, ik, um, ik zou eigenlijk wel willen pleiten. Ik vind het inderdaad een slecht idee, het uh, plafond. En um, ik zou eigenlijk willen pleiten voor een uh, ander verdien, uh, verdienmodel. Uh, voor maar, maar eerst even dat plafond. U vindt het een slecht idee. Waarom? Um, nou, er kan ook uh, willekeur ontstaan. Ja. De ene die vindt het uh, een goed idee. Uh, die, die zegt, ja, we gaan het zeker doen. Het uh, heeft nog kans kant van slagen. En de ander zegt, nee... Dat gaan we niet doen. Dus... Ja, het is, het is ja. geen wiskunde, zegt u. Je kunt, er niet, je kunt niet één regel bedenken die voor heel Nederland nee. kan gelden. Nee, en ieder kankergeval is ook weer anders. Ja. En, en wat is uw plan dan? U zei, ik heb wel nou, een idee. Maar, maar, um, ik zou graag een ander verdienmodel willen. En, namelijk dat van een certaine, uh, op een andere manier uh, hun geld verdienen. Naam, namelijk niet uh, op de hoeveelheid medicijnen die er afgenomen worden. Want dat is weer afhankelijk van uh, uh, een bepaalde ziekte. Maar dat ze uh, uh, beloond worden naar um, naar resultaat en en dat bedoel ik meer dat het de de, de effectiviteit van het medicijn als dat uh, een grote bijdrage levert aan uh, het geneesproces hoe grotere bijdrage daaraan uh, hoe grotere uh, uh, uh, uh, verdienen uh, dat ze daar aan maar, zeg maar. maar dan krijg je toch dat, dat ze juist voor de, laten we zeggen, de, de moeilijkere dingen, waar, waar, waar minder mensen uh, problemen mee hebben, dat ze daar dan juist niet meer naar gaan kijken, maar juist naar de grote bubs kijken waar zij dus hun geld ermee mee kunnen verdienen. Nee, maar meer om, om de, de, de geneeskracht, zeg maar, van, van een medicijn. En, en uh, dat hele antibiotica-verhaal is daar een. een, een, een een, uh, een ontspoord voorbeeld van dat uh, er wordt heel veel antibiotica. Nu, op het moment wel een beetje me, is meer terughoudendheid, maar um, in het verleden is er, is er extreem veel antibiotica en kuren verstrekt. Gewoon ja, op, op, op, op ieder uh, verschillend um, uh, kwaal. Terwijl ja. dat, voor, terwijl dat misschien ook wel, uh, als dat niet zo was, uh, die manier van uh, belonen dat er creatiever was omgegaan met het ontwikkelen van specifieke medicijnen. Oké, dank u wel voor het reageren. En dat zeggen we tegen iedereen die vandaag de moeite heeft genomen... om de telefoon te pakken, maar ook zeker de hele week weer. Altijd mooi. Daar draait dit programma natuurlijk op. Ik ga praten met Jan Schellens. Die heeft meegeluisterd, internist van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis... en hoogleraar Universiteit van Utrecht. Eerst maar eens even over dat laatste, meneer Schellens. Dat verdienmodel moet anders, zegt die meneer. Nou, daar zou je inderdaad wel een uh, uh, lans voor kunnen breken. Uh, maar ik ben het ook met u eens dat uh, het risico is dat er misschien dan wel heel selectief geneesmiddelen worden ontwikkeld. Ja. Dat zou je natuurlijk wel willen vermijden. Ik vind van de andere kant ook wel redelijk dat, en daar zijn ook wel voorbeelden van, dat je een uh, behandeling betaalt naar het resultaat. En uh, daarmee dwing je feitelijk dus tot het maken van de juiste keuzes bij het selecteren van patiënten die er het meeste baat bij zal hebben. En zeker als je over zogenaamde precisiemedicijnen praat, is er dus heel veel behoefte aan het ontwikkelen van zogenaamde merkers die de patiënt ideeën wie er wel of niet baat bij heeft. En daar zou je natuurlijk wel toch ook de vergoeding enigszins aan kunnen koppelen... Ja. aan het resultaat van de behandeling. Ronald in Rotterdam is uh, tegen het plan en zegt... ja, ik zie het al gebeuren, ik zit daar bij die arts... die heeft de calculator in de hand. En, ja, nee, sorry meneer, dit kunnen we niet meer doen... want uh, u zit al aan uw plafond. Als je um, afspraken maakt op um, um, Europees... en dus uiteindelijk ook geldend voor Nederland uh, landelijk niveau... dan betekent dat een geneesmiddel beschikbaar is... of het is niet beschikbaar. Maar het is dan niet beschikbaar voor de mensen die het kunnen betalen. Nee, um, want, want hij zegt van ja, stel dat je dan nog wel zou, zeg maar, stel je zou gewoon graag willen als patiënt dat het wel uh, gebeurt wat er dan nog mogelijk is, maar dat kan dan niet vanwege, uh, vanwege dat plafond. Uh, ja, dan, dan krijg je toch een beetje een gekke situatie ook. Ik bedoel, dan, komen, dan komen de artsen en de patiënt toch ook in een rare situatie terecht. Nou, ik denk dus dat je moet vermijden dat er in de spreekkamer een situatie ontstaat... waarbij je gaat onderhandelen over welk geneesmiddel wordt gegeven. Dat wordt uitsluitend bepaald door de therapeutische waarde... en of een patiënt daar voordeel bij heeft. Ik vind het ongelooflijk belangrijk dat een patiënt die zijn of haar zorgen neerlegt... bij de hulpverlener, dat hij daar uh, maximaal uh, adequaat wordt, uh, wordt uh, te, uh, ja. tegemoetgekomen. Dat, dat is de taak ook ja. die wij als hulpverleners hebben. Dat moet altijd overheen. Blijven. Dus op die, dat niveau moet je die, de, de oplossing ook niet, niet ja. zien te zoeken. Dan, dan nog even waar uh, verschillende mensen uh, iets anders over zeggen. De een zegt uh, de politiek moet hier het voortouw innemen en, en ook de beslissing uiteindelijk nemen. En er was ook een meneer die zei juist nee het is juist goed dat het veld zoals dat dan wordt genoemd uh, zelf nu met dit plan komt. En die moeten dat eigenlijk ook maar verder dat uitwerken dat initiatief. Ik vind dat als die verantwoordelijkheid bij het veld wordt gelegd... dan denk ik dat het een goede zaak is. Wat ik ook een hele goede zaak vind, is dat de medisch-oncoloog... ik ben er overigens zelf ook een. dat die zich bewust zijn van de enorme kostenstijging... en dat je op de een of andere manier meeweegt met z'n allen... of een bepaalde behandeling nog van, van, van meerwaarde is voor een patiënt. Ja, ik vind dat getuigen van verantwoordelijkheidsgevoel. Dus dat vind ik een hele goede zaak. Maar je ontkomt er niet aan dat je ergens op politiek niveau... toch afspraken maakt over ja, wie beoordeelt het dan... waar ligt dan het plafond... En dat je dus toch ergens op macro-economisch niveau dat afspraken komt. En, en, en dat Schippers nu al zegt van uh, ja, ja, goed. Ik geloof wel dat ze trouwens heeft gezegd: ik wil met deskundigen om tafel, maar zij ziet er uh, voorlopig niks in. Nou, kijk, als er voldoende geld is om uh, deze medicijnen te blijven betalen... dan heb ik daar natuurlijk zeg maar persoonlijk als dokter geen enkel probleem mee. Uh, daarmee is het probleem, denk ik, nog niet opgelost. En het wordt alleen maar groter ook. Want uh, we zullen in de toekomst uh, met name dure medicijnen gaan combineren met elkaar. Omdat we snappen dat kanker op die manier veel beter behandeld kan worden. Net zoals je dat doet bijvoorbeeld bij HIV-behandeling. Ja. krijg je ook niet één pil, maar meerdere. Ja. Dus het probleem wordt alleen maar uh, groter. Dus ik denk dat je er niet voor kunt weglopen. Dank dat u meedeed in Stam.nl, Jan Schellens. Uh, u kunt blijven stemmen op onze stelling. Een maximumvergoeding voor kankermedicijnen is een slecht idee. Bijna 750 mensen hebben dat intussen gedaan. 68% is het eens op de site. 32% oneens. www.stand.nl. Dat is de site. Zometeen vrijdagmiddag live. Ik wens u een prettig weekend. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV. Vanavond van 7 tot 8. Manjaren. De keukengeheimen van België met voetfotograaf Tony de Duc over de keuken van ons vader. Pier van Gurp met de beste Belgische bieren. En Jonah Freud maakt smeus. Smeus? Ja, smeus. Luister naar Manjaren vanavond van 7 tot 8. Radio 1: Het nieuws van alle kanten.